Gemeent u vindt de schriftlezing voor vanavond in handelingen 24? En daarvan lezen wij de versen 23 tot en met 27. Maar die wil ik vooraf graag eerst voor u in hun verband zetten. Want daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf en dat kan je niet allemaal lezen, dat wordt veel te lang. En die geschiedenis die eraan vooraf gaat, die wil ik daarom eerst kort voor u samenvatten. De joden uit Azië, die hebben Paulus ervan beschuldigd dat hij een Griek, een heiden dus, in de tempel heeft gebracht. Dat was niet zo. Maar dat Paulus de tempel daardoor heeft verontreinigd. En toen zouden ze hem bijna hebben gelincht. U weet hoe de godsdienstige gevoelens zich in die streken kunnen uiten. En als de Romeinen niet tussen beiden gekomen waren, dan hadden ze dat gedaan. En dan vraagt Paulus aan de Romeinse overste of hij de Joden mag toespreken. Nou, dat mag en dat gaat een hele tijd goed. Totdat. Totdat hij zegt dat de Heer hem tot de heidenen heeft gezonden om het evangelie te verkondigen... En dan is het afgelopen, dan schreeuwen ze weg van de aarde met zo één, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Nou, de volgende dag verantwoordt Paulus zich voor de Joodse Hoge Raad. En dan komt een neefje van hem, komt erachter dat de Joden een complot tegen hem hebben gesmeed om hem om te brengen. En dat neefje van hem vertelt dat aan de Romeinse overste Lysias. En die besluit dan Paulus naar de stadhouder Felix te sturen, die in Caesarea is. En vijf dagen later komen daar ook de hogepriester Ananias en de oudsten met hun advocaat Tertullus om hun beschuldiging tegen Paulus voor de stadhouder in te brengen. En als Tertullus uitgesproken is, dan mag Paulus ook wat zeggen. En dan weerlegt hij de beschuldiging van tempelverontreiniging en van maken. Daar hadden ze hem ook van beschuldigd. En hij doet beleidenis van zijn geloof in Christus Jezus. Felix die stelt dan de zaak uit totdat ook de overste Lysias gekomen zal zijn. Die weten er natuurlijk meer van. En dan lezen we nu verder in vers 23. En hij, Felix, beval de hoofdman over honderd dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben. En dat hij niemand van de zijne zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als Paulus handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijn de antwoorden, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. <coughs> en tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij ook dikwijls hem ontbood en met hem sprak. Maar als twee jaren vervuld waren, kreeg Felix Portius vestes in zijn plaats en Felix wilde de Joden gunst bewijzen, liet Paulus Gevangen. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente, we willen in het bijzonder letten op de versen 24 en 25. En die hoop ik u straks nog een keer te lezen. U mag nu uw gaven geven... De eerste rondgang is voor de diakonie en wel voor de zondagscholen. En de tweede is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang mag u geven voor kerkelijk en pastoraal werk. En daarna zingen wij van psalm 95, de versen 1 en 4. Psalm 95, 1 en 4.